Van 1 uur. Jurie Stubenitski met het NOS Journaal. Bedrijven willen geld zien van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... vanwege de problemen met de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum. Vrachtwagens moeten kilometers omrijden vanwege haarscheurtjes... in de draagconstructie en dat kost ze geld. Bedrijven hebben in ruim een maand tijd... voor 18 miljoen euro aan schadeclaims ingediend... Op een snelweg bij Parijs zijn twee vrouwen uit Qatar beroofd. Dieven namen juwelen en tassen mee met een geschatte waarde van 5 miljoen euro. De vrouwen reden in een Bentley toen een andere auto ze bij een tankstation dwong te stoppen. De overvallers spoten met traangas en gingen er vandoor met de bagage. In Winterswijk is een man aangehouden die 81 pakken melkpoeder bij zich had. Omroep Gelderland meldt dat de man de babyvoeding vermoedelijk heeft gestolen... om die op de Zwarte Markt te kunnen verkopen... De politie kwam de man op het spoor na de aanhouding van een vrouw die in een supermarkt acht pakken melkpoeder wilde stelen. Al snel bleek dat een man bij de diefstal was betrokken. Loos alarm vanochtend op Eindhoven Airport. Vanwege een verdachte koffer werd het vliegveld een uur lang ontruimd, maar uiteindelijk bleek er niks gevaarlijks in te zitten. Rond half elf moesten honderden reizigers het vliegveld verlaten en werd de omgeving afgezet. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump hoopt dat de Brit Nigel Farage ambassadeur in de VS wordt. Hij zou het geweldig doen, schrijft Trump over de controversiële euroscepticus. Farage laat in een reactie weten dat hij zeer vereerd is door het vertrouwen van Trump... maar dat hij niet het type is om ambassadeur te zijn. De Britse premier, May, laat ook weten dat er helemaal geen nieuwe ambassadeur nodig is. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het wordt 13 graden. Morgenochtend mogelijk wat regen. Daarna is het een paar dagen rustig en droog. De middagtemperatuur daalt wel naar 6 graden op vrijdag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Dorresteins huwelijkslied 1 en Dorresteins huwelijkslied 2. <tie> Beide onder het motto... Zelfs Christus aan het kruis had het beter dan ik thuis. <tie> Dorresteins huwelijkslied 1... Toen het gewoon was om mij te vermijden Wat klaagde ik toen steen en been Maar wat wist ik van eenzaamheid, wist ik van lijden Want ik was toen niet half zo alleen Als nou met jou, als nou met jou Als nou met jou, met jou Als nou met jou, als nou met jou Als nou met jou, als nou met jou, als nou met jou, met jou. Heb ik van Benny Nijman geleerd <racht> Toen ik met knotsen werd geslagen Was ik niet zo kaduk en kapot Toen had ik nog niet zulke kloterige dagen Had ik niet half zo'n zwaar lot Als nou met jou, als nou met jou Als nou met jou, met jou Toen het leven me sloeg dat mijn oren tuiten, Was ik niet zo kaduk en zo stuk Toen hoorde men mij vrolijker liederen fluiten Dan nou in mijn huwelijksgeluk Dan nou met jou, dan nou met jou Dan nou met jou, met jou. dan nou met jou Dan nou met jou, dan nou met jou Dorresteins Hurekslied 2 Alles is weer koek en ei Met mijn vrouwtje mooi en blij Na maanden vechten, knokken, strijden Mogen we elkaar weer leiden Ik zit nog wel vol met blauwe plekken Maar die beginnen weg te trekken alles is weer koek en ei Met mijn vrouwtje mooi en blij En met mijn linker oog misschien Kan ik eind van deze maand weer zien Ziet nou nog paars en groen en blauw Door de spierkracht van mijn vrouw Maar alles is weer koek en ei Met mijn vrouwtje mooi en blij Ze lijkt zo tenger en verlegen. Maar o oh mijn God, spreek haar niet tegen Want dan strompel je door het huis Met je handen voor je kruis Yo lo, lo, lo, lo, lo Yo lo, lo, lo, lo, lo. Ben weer in staat van haar te houden Al ben ik nog niet geheel de oude En vrije lijkt me ook heel goed als hij maar heel voorzichtig doen. Someone tell me Who I am I haven't recognized Myself in a while And since you left I stay up every night Thinking if you were here You'd put me right I know stupid to let what we had go to waste Why does everything I love always get taken away Ghost in the wind calling you to take me home Ghost in the wind crying where do I belong Can anyone hear me now? Can anyone hear me now? Remember when we were young when I was terrified you were by my side Now you're gone I have nowhere to run no place that I belong left burned in my search for love I know I was stupid to let But we had gone to waste.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 Wat uh, heerlijk cynische huwelijkslied 1 en 2 van uh, Hans Dorrestein. Uh, prachtig liedje van uh, Birdie. En uh, ja, dat is toch een aparte dame. Ze is van uh, Belgisch-Nederlands-Britse afkomst. Haar vader is uh, meneer Van den Bogaarde. En haar moeder was conceptionist. Ik weet niet, daar staat de naam even niet van vermeld. Ze heet, oorspronkelijk heet ze Jasmine van den Bogaarde. Dus dat is ongetwijfeld Belgisch. En um, uh, zij is in, in Engeland geboren, in uh, New Hampshire. In, um, zij heeft dus als de naam Birdie aangenomen. En zij is ook nog een beetje een achternichtje van de beroemde acteur Dirk Bogarde. Die kent u waarschijnlijk wel. Uh, die, ik zou zo geen film weten waar hij in gespeeld heeft. Maar in ieder geval, daar is zij een achternichtje van. Dat is dus haar oud-oom, om het zomaar eens te zeggen. Nou, helemaal mooi en uh, een prachtig mooi liedje van deze... Uh, uh, Birdie. We gaan uh, even iets heel anders doen. Want afgelopen vrijdag was het voor Beatles-fans. Voor Beatles-fans, zoals ik. Was het weer een feestdag. Jawel, het was weer een feestdag. Waarom was het een feestdag? Nou, heel simpel. De nieuwe uh, Blu-ray of DVD uh, kwam uit. En ook de nieuwe LP. En uh, u weet dat de Ron Howard heeft een documentaire heeft gemaakt. Die heet Eén Days a Week. En dat gaat over de Touring Years van de Beatles. En eh, dat is dus tussen 1962 en 1966. En het is echt verbluffend. Als je ziet hoe ze die oude beelden, die eigenlijk toen de tijd best krakken, hoe ze dat hebben opgepept en hoe dat er nu uitziet. Dat is echt ongelooflijk. En ook het geluid. Ook helemaal te gek. Eh, dus eh, zaterdag eh, kreeg ik die DVD in huis. En ik heb natuurlijk het hele weekend zitten genieten ervan. En uh, ik moet vandaag ook de LP nog ophalen. Want die keer is ook uitgekomen. Dat is allemaal fantastisch voor Beatles fans dus. En uh, nou ja, dan kan je eigenlijk niks anders doen dan gewoon dan maar een liedje daarvan draaien. Want de LP uh, staat al een tijdje op Spotify. Dus je kunt er al van genieten. Mag ik ja. nog wat vragen? Ja, jij mag iets vragen. tuurlijk. Hoor ik het nou goed dat jij zegt dat de Beatles na 1966 niet meer hebben getoerd? Ja. Echt waar? Ja. Oh. Ja, dat is in de film ook uh, heel goed te zien. Uh, die, die film die, uh, die bewijst dat ook heel goed. Want ze waren het gewoon zat. Ze, uh, kijk, die gasten die moesten optreden... Uh, hebben zichzelf nooit horen spelen vanwege de tienduizenden gillende meisjes... Uh, in, in de stadions en theaters waar ze speelden. En ja, tegenwoordig hebben we PA's, uh, prachtige geluidsinstallaties. Nou, die hadden zij niet... Zij moesten spelen over de omroepinstallatie van bijvoorbeeld Shea Stadium in uh, New York. Er speelden ze over de omroepinstallatie. En het leuke is ook dat ze in de film even laten hoe dat geklonken heeft. <laughs> nou, dat, als, je dat, als je dat hoort, dat is echt verschrikkelijk. Dat doe je ergste vijand nog niet aan. Dus uh, van, die, van, die, van die blikken speakers, weet je wel, die ook wel eens uh, op straat. Nou, zo heeft die muziek dan ook ongeveer geklonken. Maar je hoort er wel eens in, in die film, wat een te gekke band het was. Want als je zonder monitors en zonder jezelf te kunnen horen... Eh, zo muziek kunt maken, toch, toch zo nog kunt spelen... dat is geweldig. En er zit een hele mooie opmerking, dat verklap ik dan nog eventjes... er zit een hele mooie opmerkingen van Ringo Starr in die film. Van Ringo, hoe ging dat nou? Hij zei, nou, ik keek gewoon naar de kont van John Lennon... en dan kon ik ongeveer zien waar we waren in... <lacht> of aan de hoofdbewegingen van John en Paul... kon hij ongeveer zien waar ze waren in de mond. Want hij heeft ze nooit horen spelen. En hij heeft zichzelf waarschijnlijk ook nooit horen drummen. Maar het is de moeite waard. Eh, dus de DVD Eight Days a Week. En als u de film op groot scherm wil zien... dat zeg ik er ook nog even bij... Voor de fans, hè? Dan moet je op 30 november naar het Witte Theater in Namuiden. Daar wordt hij op grootscherm uh, vertoond. En ik denk dat dat zeer de moeite waard is als de DVD heel zo mooi is. Nou, hier zijn ze dan. Live at the Hollywood Bowl. De re-release. Zoals het nu dus klinkt. De Beatles. We zouden nu een andere song doen. Maar van een andere film. Want we hebben twee, you know. Is dat man in de leven? Go away with that lie. Oh, thank you. It's also our latest record over here. I mean, this is a new single. And it's a Dyson JT called Help! Help. Als je dat hoort, die, die gasten die hebben daar staan spelen, zichzelf nooit gehoord. En, en nou, dat het dan toch nog zo klinkt, dat vind ik toch wel echt uh, bewonderenswaardig. Het is natuurlijk met moderne techniek aardig opgepept allemaal, maar er is, er is niks ingedubt of wat dan ook. Dat kan natuurlijk ook niet meer, want twee van de vier zijn er al niet meer. Dus het is echt wel zoals het is, alleen het is natuurlijk met moderne technieken behoorlijk opgepept. En dat geldt ook voor de beelden. En het is zeer mooi om te zien.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 Ja, ik moet alleen nog als eerste erbij zeggen dat het uh, iets meer tijd kost dan u normaal van het recept van de week gewend bent. Ja, maar dat mag. Want maar het is, is absoluut de moeite waard. Dat, dat zeer zeker. Uh, het recept van Angela van deze week is een minestrone maaltijdsoep voor vier personen. En u bent er ongeveer een uurtje mee bezig. Um, wat heeft u nodig? Een pakje tomatensoep. Dit mag u uiteindelijk natuurlijk ja, ook zelf maken, maar dan duurt het nog iets langer. 200 gram soepballetjes. 1 geschilde en in dunne pakjes gesneden courgette. Een grote ui grof gesneden. En 2 teentjes gehakte knoflook. 2 theelepels Italiaanse kruiden. En 1 blikje tomatenblokjes of 250 gram cherry tomaatjes En die dan gehalveerd. 150 gram pasta. Uh, nee, die heeft u vast nog wel ergens in het keukenkastje liggen, een klein restje. Een eetlepeltje pesto en peper en eventueel wat zout naar smaak. Uh, hoe gaan we te werk? Bereid het pakje tomatensoep volgens de aanwijzing op de verpakking... en voeg hier de soepballetjes aan toe. En laat dit vijf minuten op een laag vuurtje doorkoken. Hè. Doorkoken een beetje, een beetje pruttelen. Soep mag je nooit koken namelijk. Dat uh, is, is mij ooit geleerd uh, door oma en moeder. Uh, voeg vervolgens de ui, courgette en knoflook toe... en breng dit op smaak met de Italiaanse kruiden, de peper en eventueel wat zout. Blijf vooral proeven, dan... Uh, dan kan het geheel naar uw eigen smaak worden, worden bereid. Um, breng het langzaam uh, richting de kook... en voeg dan de tomatenblokjes met het sap toe. Of de sherrytomaatjes, uh, waar u dan voor kiest. Um, breng weer vuur onder het, uh, onder het geheel en voeg tot slot de pasta toe. Zet zodra het geheel kookt... ja, het moet toch echt koken, denk ik, het, uh, vanwege de pasta... Het vuur laag en laat het met deksel op een kiertje uh, ongeveer 15 minuten doorwarmen. Uh, pas vlak voor het serveren voegt u de pesto toe. Even goed doorroeren en, na smaak en uh, naar uw smaak wat peper toevoegen. Uh, de tip is om dit te ver laten vergezellen met ciabatta en wat kruidenboter. En een wijnadvies is een glas heerlijke frisse witte lambrusco erbij. De vegetariërs onder ons kunnen de soepballetjes vervangen... door 150 gram kidneybonen en een klein gesneden paprika. En wij uh, wensen u eet smakelijk. Nou, oh, ik weet uit ervaring hoe die smaakt. Nou, het water loopt me nu alweer in de mond. Dus uh, komt dat weer helemaal goed. Fantastisch. Uh, lekker, lekker soepje. Dus. En, uh, daar kun je echt die maaltijd mee doen. Hoef je niks meer. Uh, geen aardappels en groenten is niet meer nodig. Alles zit erin. Heerlijk. Vraag eens even wat ik ga eten vanavond. Wat ga jij eten? Ga kaas fondue? Ga je kaas fondue? Ja, oh, oh, dat is zo ook lekker. Het is, is weer winter. Weer. Ja, dat is lekker. Kaas fondue. Ja. Ik heb geen fondue pan. Nou, oh, dan mag je die van mij wel eens lenen. <laughs> maar je hebt ook geen fondue pan nodig, hè? Nee, nee. Ik heb wel een, uh, hoe heet het dan ook weer... Uh, de, uh, uh, nou, ik ben toch helemaal de naam daarvan kwijt. Een ja, ja, nee, dat heb ik ook Nee, zo'n ander ding. Pff, nou ja, waar je ook, Frituur, waar je ook kan steengrillen. ook en zo. Ja, heel handig. Maar nou, ik weet het niet meer. Heet dat niet gewoon een steen Nee. Oh. Ik, ik vind, soms ben ik, vergeet ik gewoon de naam van iets. We dat zoeken is... het op, Ru. Ja, we zoeken het op. Uh, weet je wat we ook op zoeken? Nou? Uh, een nieuwe plaat van Willem. Ja, hij heeft weer een nieuw album gemaakt. En dat is weer echt... Heel apart, met een heleboel verschillende. Je zou er zomaar twee of drie nummers van achter elkaar. en het is allemaal anders. Het eerste nummer wat wij ervan. of wat ik ervan ga laten horen. van het nieuwe album van Waylon... dat heet Jailbird. Jailbird. Heartbreak. I guess all the songs we sang so loud never. me Maar vooral ook een heel lekker album. Dit is er ook nog van. Dit heet Nashville Boogie. Zou ik bijna zeggen. Het zou zomaar nummer van Elvis kunnen zijn. Uh, hij deed het samen met de Ragtime Wranglers. Uh, dat is een, uh, waarschijnlijk een beetje. En het heette de Nashville Boogie. En het, zijn twee, uh, nummers, het waren dus twee nummers van het nieuwe album van Waylon. En dat is zeer de moeite waard. Komt zo meteen uh, nog meer. Ik heb nog wat nieuws. En uh, dat komt, uh, komt zo. Maar we hebben eerst dit nieuws. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenburg. Maandagmiddag 21 november bezocht wethouder Gerard Kuipers van Economie en Toerisme Mandy en Patrick Berg van Haringkraam de Zemermin. Om hen namens de gemeente zijn felicitaties over te brengen naar aanleiding van hun overwinning. Zij werden namelijk donderdag jongsleden tijdens een drukbezochtgala in de haven van Zandvoort, zowel door een publieks- als vakjury uitgeroepen tot ondernemer van het jaar. Zij ontvingen hiervoor de wisseltrofee Het Haringmeisje uit handen van Marco de Goede van Channas. Hij was de winnaar van 2015. Willem van der Sloot, ook wel bekend als de hertenfluisteraar van Zandvoort, heeft uit handen van Maarten Keisler en Jesperas een van respectievelijk de stichting Zandkorrels en Verstegen Wielersport een elektrische mountainbike aangeboden gekregen. Zo willen zij hun waardering tonen met betrekking tot wat Willem doet voor de Damherten, eh, zodat hij in elke dag in weer en wind eh, met zijn elektrische fiets de herten weer terug kan brengen op een geruisloze manier naar eh, de Amsterdamse waterleidingduinen indien zich zij buiten de hekken bevinden. Het fafa aan de zeeweg in Overveen is officieel overgedragen aan drinkwaterbedrijf en beheerder PWN. Die de natuur in het gebied geleidelijk aan in ere wil herstellen. Momenteel zit er een militaire camping die tot 2025 mag blijven. Volgend jaar wordt het terrein opnieuw ingedeeld. Het begrazingsgebied wordt uitgebreid en delen van de camping worden aangewezen als natuurgebied. En tot zover het Regio Nieuws. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag droog en naast wolkenveldes zijn er ook perioden met zon. De zuid tot zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en waait vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de zuid- tot zuidwestenwind neemt flink in kracht af. De temperatuur daalt hierbij naar een graad of 7. Morgen blijft het ook droog met een mix van wolkenvelden en af en toe wat zonneschijn. De zwakke wind wordt geleidelijk noordoost en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder... We're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 Het nergens anders kan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 I yeah. need. erbij. <coughs> met uh, haar grote succes mag je wel zeggen. Uh, er is ook weer een nieuwere versie van, maar dit blijft toch nog wel uh, de oorversie, de mooie versie. Uh, ook uh, die duetten die ze met, uh, met, uh, met, die, met die gozer van de leeuw gedaan hebben, uh, dat hoeft voor mij ook allemaal niet. Ik vind dit uh, echt het mooiste wat er is. Uh, even stil jullie. Ik dacht dat het droog zou blijven dat jij zei. Ik hoorde ineens donderslag. Oh jeetje. Moet horen. En bliksem. Ja. ja. Dat is een beetje raar, hè? Oké, okay, maar um, ja, ja. En hey, dames en heren, ik had het voorrecht om het twee keer te horen, dit nummer. Hè? Want Sandra zat heel mooi mee te zingen in de studio. Ik denk, ik laat de microfoon maar dicht. Maar, um, want dat hou ik dan lekker voor mij privé. Lekker. Ik heb het lekker gehoord. U lekker niet. <laughs> Goed, uh, nou, uh, een mooi liedje trouwens. Maar waarom heb je dat gekozen? Is dat, is dat om emotionele redenen? Of, uh... Dit liedje, dat is echt een pareltje. Ja, het is, uh, ik, ik kan af en toe gewoon, het, het klinkt heel emotioneel, ik kan er af en toe gewoon van janken. Nou. Al sinds dat ik het nummer ken trouwens. Het is ja. zo want ik ik vind, denk dat samen met, er zijn er nog een aantal, bijvoorbeeld, uh, ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper. Ja. Die, die zijn zo mooi geschreven. Zo ja. met echt vanuit, ja, vanuit je tenen ongeveer. Wil ja. Zonneveld, trouwens, ook het dorp is. Ook zo'n prachtige. Ook zo'n prachtige, ja. Maar dat, het zijn echt van die, van die ja, nou ja, pareltjes. En die zijn zeldzaam. En dat, uh, daar is dit er eentje van. Ja, nou, je hebt volkomen gelijk. Helemaal gelijk. Uh, prachtig liedje, dus mag ik dan bij jou van Claudia erbij. En het, weet je wat ik zo merkwaardig vind? Kijk, ik heb wel eens. een een programma van haar gezien, een kameradprogramma. ze kan echt behoorlijk grof zijn, hè? Lekker, hè? Ze kan echt <laughs> gewoon behoorlijk... Euh, dat je denkt van, nou, dat is niet echt ladylike. Ik bedoel, maar dat, dat ze dan met zo'n lief komt, dat, dat, dat enorme contrast. Ja, maar dat, zijn de, dat niet de allerleukste vrouwen? Ja, dat zijn het leuke natuurlijk. Dat, Fantastisch. Die dat allebei een beetje hebben. Ja, ja ik ben gek van Claudia ja, de Brei, hoor. Als ik niet getrouwd was, dan zou ik een poging doen bij haar. Maar, nou, ik denk niet dat je heel veel kanten had gehad. Ja. Ik denk dat ik meer kans maak dan jij. Ja, dat, dat weet ik wel zeker, ja. Dat weet ik wel zeker. Maar goed, uh, ik heb nog een, een nieuwe plaat. En dat is dan weer natuurlijk als je Claudia de Brei niet kan krijgen. Want dan heb je een gebroken hart. En um, daar gaat het volgende liedje dan weer over. En dat is ook weer door een Nederlandse dame. Uh, dat is namelijk Monique Kleeman. En Monique Kleeman, die kent u waarschijnlijk wel. Dat is een van de twee... Zussen, die samen het, de band Lois Lane vormde. Nou, die heeft dus een nieuw album uitgebracht. En het liedje wat we daarvan draaien, dat heet Broken Heart. En het begint met een donderbui. Ook dat nog. Bye. Alone at the bar by the sea. The clock says two. One to kill her for me. Number three. I wanna disappear into the ocean, underwater, be deaf, and dumb and. Het album heet Cool, met drie O's. En uh, het uh, liedje wat we net hoorden, dat, heet, dat was dus A Broken Heart. En dat was Monique Kleeman, een van de zusters. Kleeman, die samen dat, die band Lois Lane vormde in de jaren 80 en 90, als ik het goed heb. en uh, Maar het is gewoon lekker. En, en ja, het was een, een beetje Andrew Sisters-achtig. Een, een beetje Carol Emeralds uh, in die richting. Maar het is ook weer iets speciaals. Want eh, ja, soms kom je via internet best wel eens leuke dingen tegen. Uh, we hadden straks in de 3 en 1 de eerste uur de band uh, Blind Faith. Maar we gaan nu iets draaien van Cream. En weet je wat nou het leuke is? Ik, ik uh, las daar gisteren weer een stukje over. Cream was natuurlijk uh, uh, Jack Bruce met uh, Eric Clapton en Ginger Baker. Maar wat blijkt nu, dat uh, het grootste deel van de gitaarpartijen op dit nummer... zijn helemaal niet gespeeld door Eric Clapton. Nee, helemaal niet. Dat las ik toevallig gisteren. Want uh, Clapton doet alleen de solo's. En komt pas halverwege ongeveer komt hij uh, erin. En weet je wie alle gitaarsolo's speelt? Of uh, alle rhythmgitaarspartijen uh, speelt met nummer. Nou vertel. George Harrison. Nee. Van de Beatles. <laughs> ja, dat las ik toevallig. Dus uh, Clipton heeft er eigenlijk niet zo gek van al gedaan. Uh, dit nummer, uh, want uh, George Harrison heeft het grootste deel van de partijen... Uh, de, de rhythm-gitaarpartijen en zo heeft hij ingespeeld. Het nummer heet Badge. Is The Cream. Dat was dus Badge van, uh, van uh, The Cream. En zoals al gezegd, uh, dat las ik toevallig gisteren. Het grootste deel van de gitaarpartijen zijn dus gespeeld door George Harrison. En uh, vanaf The Bridge, zeg maar halverwege het nummer dat hij ineens die hele uh, ja, via een Box afgespeelde gitaar kwam Dat was Clapton. Maar alles wat je daarvoor hoorde, was allemaal George Harrison. En uh, ja dat was natuurlijk een beetje kruisbestuiving, want de heren waren zeer, zeer goed bevind uh, zelfs zo goed bevriend dat uh, toen Clapton uh, Harrison's vrouw afpikte, dat George er gewoon met hem bevriend blijft. En uh, gewoon van nou goed, als ze het beter kan krijgen, moet ze beter gaan. Zo is dat. En uh, <laughs> er is nooit, wat dat betreft, nooit enige verwijdering geweest. En uh, uh, Clapton heeft natuurlijk ook weer een te bewezen. Want op het nummer While My Guitar Gently Weeps op het witte album, White Album van de Beatles, daar zijn de gitaars al los weer van Clapton. Dus, nou ja, zo zie je maar weer. Uh, we hadden het straks even over het dorp en, uh, van Zonneveld. Uh, van maar het leuke is dat André van Duin, die man die kan echt wel heel mooi zingen. Uh, André van Duin die heeft een album gemaakt, album gemaakt een LP gemaakt, nou, een album gemaakt. En dat heet Van Duin zingt Zonneveld. En uh, dan moet je niet verwachten dat het letterlijke kopieën zijn, dat kan ook niet. En dat heeft hij ook niet gedaan. En, maar het is, wel, het is wel leuk om te horen. Hij kan echt wel mooi zingen, die Van Duin. En uh, vandaar dat ik nu zijn versie van het dorp even ga laten horen. Van André Van Duin zingt Zonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerkenkar met paard. Een slagerij. J van door een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. En dit dorp, ik weet nog hoe het was: de boerenkinderen in de klas, een ratelt op de keien. Een raadhuis met een pomper vol, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad.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 Was ik een kind, hoe kon ik weten... dat het voorgoed voorbij zou gaan? Ja, er zullen ongetwijfeld uh, zonneveld-puriteinen zijn... die zeggen van, uh, uh, dit gaat helemaal niet. Nou, ik zou nu weten waarom niet. Het is voorzien van een uh, wat ander arrangementje, een beetje moderner. En... Uh, Beetje bossa-achtig en zo. En ik vind het eigenlijk best wel lekker. En ik vind hem helemaal niet verkeerd zingen. André van Duin dus. En uh, het liedje dat heet Het Dorp. En uh, ja, we moeten het antwoord nog geven. Ondanks dat er al een aantal goede antwoorden gepasseerd zijn. Maar we moeten nog wel even het verlossende antwoord geven, Sandra. Ja, het verlossende of... antwoord op de vraag van de week. En het ja. doet me trouwens deugd dat er zoveel mensen de moeite hebben genomen ja. om, uh, om de Facebook-site te bezoeken... en het ja. antwoord te geven. Ja. Het, het goede nieuws is, ze hadden het allemaal goed. Ja, dus, dus ze zijn allemaal opgenomen in de hal of fame? Allemaal? Ja. Of alleen de eerste? Nee, allemaal. Allemaal, allemaal. allemaal komen ze in de hal. Ja. Uh, maar daarbij, daardoor weten de luisteraars nog niet het goede antwoord. De vraag uh, zal ik nog even herhalen. Uh, uit welk land komt de band In Excess... met uh, voormalig uh, lead Michael Hutchins... En de keuze was uh, A, Nieuw-Zeeland, B, Australië, C, Canada of D, Amerika. En het uh, enige juiste antwoord was Australië. Ja. Downunder. Downunder. Downunder. Ja. En het, uh, Michael Hutchins die heeft ook nog een tijdje uh, een relatie gehad... met die andere bekende Australische zangeres uh, Kajimin ook. Oh ja. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Jij weet toch wel veel? Je bent toch net het weekblad privé af en toe, hè? Nou, ik had vroeg een abonnement op de hitkracht. <laughs> Ja, dan weet je dat. Goed, ik heb nog één plaatje voor u. En dat heet Welcome to the World van Joselli. Sweet song, to hear the sound of freedom, to every newborn we should smile and say welcome. Welcome to the world, my friend. This land is your land. Sometimes we. god. En uh, zoals het dat naar gaat, hè, dan is het er eens zomaar weer voorbij. Dan heb je weer twee uur in deze prachtige ruimte gespendeerd met uh, lekkere muziek. We waren wel een beetje relaxed vandaag, vond ik eigenlijk. qua nou, muziek. Hm. Nou ja, ook dat moet kunnen, toch? Gelukkig niemand die, vo die ons voorschrijft wat wel en niet mag. Het nou, het geniet oh. eigenlijk mijn voorkeur, relaxed. Ja. Uh, zullen we volgende week een hysterische, gestresste uitvinding van mij... <lacht> Gestrest Helemaal gestresst. Helemaal gestresst. Maar uh, ja, dat kan. De, de, nou, dan gaan we gaan we volgende week alleen maar lopen in de muziek. Oh, nee, ik, uh, ah. ik, ik ben toch echt weer aan de categorie lekker, uh, lekker chill. Ja. Oh, we hebben weer mooie dingen gehoord. We hebben weer dingen gehoord. Nieuwe, van, nieuwe album van Welen en André van Duinen En uh, Monique Kleeman. En nou, ja, nog veel meer prachtige dingen. En naam. Uh, met ons betreft het zit er weer op voor vandaag. En we gaan ons reis huiswaarts weer proberen te vervolmaken. Als we dus en trein willen en zo. Moet je ook af en toe maar afwachten. Nog al drie weken dan gaat de hele dienstregeling van de NS op zijn kop. En dat, ge, dat heeft voor Zandvoort ook gevolgen. Want de treinen gaan op hele andere tijden vertrekken. Kan ik u vast uh, vertellen. Het wordt allemaal later. Later. Ja, omdat het zeven minuten of acht minuten scheelt met uh, wat, het, uh, wat het nu is. Dus uh, dat moet u maar vast rekening mee houden. Vanaf 11 december, nieuwe dienstregeling, wordt het allemaal anders. Hey Sandra, uh, bedankt voor uh, je, bij, uh, je, uh, je bijstand, uh, je, je, je hulp, <lacht> je <Bijstand. de> assistentie. <lacht> weet ik het nou. ja. En ik hoop je volgende week dinsdag weer uh, te zien. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Nou, daar gaan we voor. Dan. Ja, precies. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, ik ben er weer aanstaande donderdag samen met Dolly. En voor nu, fijne dinsdag nog. En... Toedeledokie. Toedeledokie.